8 uur in remonteree met het NMS-journaal. De problemen op het spoor en de weg door slecht weer lijken tot nu toe erg mee te vallen. De NS had al om 5 uur vanmiddag een aangepaste dienstregeling in de Randstad ingevoerd. Op de trajecten Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Amsterdam rijden minder treinen. Reizigersorganisatie Rover vond het vanmiddag al voorbarig om in de spits treinen uit de dienstregeling te halen. Het slechte weer was voorspeld vanaf 7 uur vanavond. Het ziet er nu naar uit dat de meeste zware buien aan de kust vallen en dat het in het binnenland allemaal wel meevalt.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 In juni lag de man van koningin Elisabeth ook al vijf dagen in het ziekenhuis met een blaasontsteking. En dat was vlak na de koude en natte botenparade op de thames ter ere van het 60-jarige jubileum van de koningin. En dan het weer. Onweersbuien trekken vanuit het zuidwesten over de Noordzeekust. Hierbij is kans op zware windstoot en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noordoosten weg. Morgen en de dagen daarna is het zonnig zomerweer. Dit was het NOS Journaal.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 Een opmerkelijk bericht, dat kwam vandaag tot ons. En dat was niet het enige bericht over problemen in de bergen deze zomer. Er waren veel verhalen en vaak liep het niet goed af. Vier Nederlanders kwamen de afgelopen weken om het leven. Ik ga praten met twee mensen die ook ooit eens in de problemen kwamen in de bergen. Uh, Eveline van Tuinen en Harald Sven. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u moest beide van een berg gered worden, gaan we het uitgebreid over hebben. Maar u werkt nu voor de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Probeert mensen uh, informatie te geven dat dat maar niet moet gebeuren. Eerst even, voordat we het daar over gaan hebben, die 70-jarige man. Dat bericht van vandaag. Een week lang in een gletscherspleet. Dat is toch een wonder, of niet? Ja, dat is echt een, een ongelofelijk verhaal, dat, dat deze man het overleefd heeft. Je moet er niet aan denken dat je zoiets overkomt. Dat je een, een week opgesloten in zo'n spleet zit. En wat gebeurt er dan met je? Ja, ik denk dat je heel erg gaat wanhopen. Maar aan de andere kant, waarschijnlijk heeft hij toch hoop gehouden... want hij heeft het overleefd. Ja, opmerkelijk bericht, hè? Ik, bedoel, dat, dat, ja. ik weet niet hoe jij dit daarnaar ho luistert. Dit hoor je niet vaak. Nee. nee. En, en wat, wat zal die man gedaan hebben? Is daar iets over bekend? Ja, hij heeft, uh, hij heeft uh, op een, uh, een verhoging in die spleet gezeten. Hij had wat te eten bij zich. Hij heeft water opgevangen. Wat smeltwater was van boven in die spleet druppelde... En hij heeft, eigenlijk heeft hij zich heel goed uh, ja, weten te handhaven naar die spleet. Ja. Hij is van begin af aan heeft hij gedacht, ik zit er een tijd in en ik moet overleven. Ja, god, wat zou je dan gaan doen? Hè? Ik kan me er helemaal niks bij voorstellen. Uh, nadenken, uh, water, ja, overlevingsmechanismen gaan aan, denk ik. Dus ja. je gaat water verzamelen en dan ben je de hele dag heel druk mee bezig, denk ik. Ja, zou je nog besef van tijd hebben? Vraag ik me af. Jawel, want je ziet wel dag en nacht... Dus je kan wel iets... en misschien heeft hij wel iets gehad dat hij kon turven of zo... of had er een horloge bij zich. Dat weet je allemaal niet. Nee. Nou, zometeen gaan we ook praten over jullie ervaringen. Uh, maar laten we eerst inderdaad toch maar even naar die voorbeelden luisteren... dat het niet goed afliep deze zomer. In de Zwitserse Alpen is gisteren een Nederlandse bergbeklimmer om het leven gekomen. De man van 20 was met een andere Nederlander bezig... met de afdaling van de Dan Blanche. Het slachtoffer gleed uit en stortte 700 meter de diepte in... De andere bergbeklimmer alarmeerde de reddingsdiensten... maar de man was door de klap al direct overleden. Bij een lawine, vlak bij de Mont Blanc... zijn negen bergbeklimmers om het leven gekomen. Elf raakten gewond. In de Oostenrijkse Alpen zijn zeven Nederlandse bergbeklimmers gered. Ze probeerden de 2500 meter hoge Breithorn te beklimmen... maar ze raakten 300 meter onder de top in paniek... toen ze oververmoeid raakten. Ja, we praten daarover verder, over deze ongelukken. Harold Sven van de uh, NKVBV. Is dat nou... Heel erg deze zomer, of, of valt het ons gewoon op? Um, ja, zo'n ernstig ongeluk als op de Mont Blanc... dat is echt iets dat gebeurt eens in een zoveel jaar. Dat is, dat is echt uitzonderlijk. Uh, dat, dat laatste item wat je noemde, dat, uh, dat zul je vaker tegenkomen. Dat mensen blokkeren, niet meer verder kunnen, uitgeput zijn... en uh, gered moeten worden. Maar over het geheel gezien is dit een gemiddelde zomer. Een gemiddelde zomer en, en dus niet extra ongelukken? Niet extra ongelukken, nee. nee. En is er dan nog iets wat je wat je opvalt in, in, in dit verhaal? Um, waar, we, waar we van hoorden, dat zijn echt grote groepen waar het mee misgaat. En uh, dat, dat laatste ongeluk, dat is ook wel uh, typerend. Mensen die uh, niet meer weten hoe ze verder moeten kunnen. Mensen die waarschijnlijk onvoldoende voorbereid zijn... onvoldoende opgeleid en uh, daardoor in de problemen zitten. En waren er wel meer reddingsacties, uh, uh, Evelien? Deze zomer? Uh, ja, wel. Ik heb wel een aantal ook uh, van, uh, van vrienden gehoord... Uh die of getuigen waren van of uh, het zelf hebben meegemaakt. En ja, die, zijn wel, die hebben wel plaatsgevonden, ook deze zomer wel. Ja. Laten we maar eens even gaan praten over jullie eigen ervaring. Want misschien is dat nog veel handiger, hè? want nu weten we toch niet precies wat er allemaal is gebeurd. Wanneer ging het bij jou mis, Evelien? Uh, ik denk dat het bij mij al in de planning misging. Dat wij even een simpel, leuk dagtochtje gingen maken. En een kaart bij ons hadden waarop een mooie rondwandeling stond. Alleen die kaart bleek achteraf uh, eigenlijk niet gedetailleerd genoeg. En wij hebben ons eigenlijk blind gestaard op uh, dat het een rondwandeling moest zijn. Dus toen wij boven op de berg waren... Uh, het was niet zo'n hele hoge berg. Het was echt een dagtochtje. Simpel, goede markeringen, leuk wandelen. Dat was echt prachtig trouwens. Uh, toen maar markering, was het? Het was in, uh, bij Cogné in uh, de Italiaanse kant van de Alpen. Bij de Gran Paradiso gebied. En... Uh, ja, wij, uh, wij liepen gewoon lekker en op een gegeven moment hielden de markeringen op. En wij snapten dat niet, want het moest toch een rondwandeling zijn. En uh, hoe ging dat nou? Hoe kan dat nou? En uh, wij zoeken, ja, we ergens een fout gemaakt. En, en maar blind staren op dat het een rondwandeling moest zijn. Dus toen wij ergens wat lager uh, uh, weer een markering zagen... dachten we, oh, dan zijn we fout gelopen, dan moeten we daar naartoe. Dus hebben wij een beetje afgeklommen en dus zijn we naar die markering gegaan. En van daaruit nog een markering gevonden en toen hield het weer op. Maar inmiddels was het al best laat en uh, waren we ook best wel vermoeid. Dus omkeren en terug omhoog om terug te gaan, uh, was op dat moment voor ons in onze uh, nou ja, mogelijkheden van beslissingen maken was niet echt een optie. Dus we hadden zoiets dus van, nou, dan gaan we wel afdalen en dan komen we misschien wel weer een pad tegen. Heel en toen? naïef. Nou, en op een gegeven moment, uh, uh, na een hele tijd, uh, een behoorlijk schuine helling, niet eens zo heel extreem. Uh, rustig te hebben afgedaald. Toen kwamen we boven, stonden bovenaan de steile rotswand. En toen hield het op, toen konden we niet meer naar beneden. En hoe laat was het toen? Uh, eind van de middag, uur of. Ja, het is tien jaar geleden, ja. uh, Maar Eind van de middag, uur of ja, vijf. Het werd het al donker? Uh, nou, het was denk ik eerder een uur of zeven. Ja, en het ja. begon al een beetje te schemeren. Ja. En wat en, deed uh, je toen? Uh, uh, we waren eigenlijk heel rustig. We hadden echt zoiets van: oké, okay, we kunnen niet verder. We hebben niet de juiste spullen bij ons. We waren ook allebei eigenlijk ook wel. Klimmers, dus we zeiden al heel snel, hadden we maar een touw bij ons gehad... dan waren we hier al lang af geweest, maar uh, dat was niet zo. En eigenlijk was het heel simpel van, goh, we hebben die, uh, die bergsportverzekering uh, die dekt uh, ook dit soort reddingen, laten we uh, gewoon nou, de reddingsdienst bellen... en dan kijken wat, uh, wat zij voor ons kunnen doen. En dat hebben jullie gedaan? Dat hebben we gedaan. En toen? En toen uh, hebben ze ons in het, nou, behoorlijk in het donker van beneden af. Het bleek dus wel een pad te zijn, maar daar konden wij niet bij komen. We hebben ons beter te lokaliseren. Uh, we hebben kunnen signen met de flitser van onze uh, fototoestel... En uh, zodat ze wisten waar we zaten. En toen kregen we het bericht via de telefoon weer... dat het uh, te donker was om ons daar weg te halen op dat moment. En dat wel echt de heli moest komen om, om ons daar vandaan te halen. Maar dat kon niet meer op dat moment? Kon niet meer op dat moment. Dus wij moesten een noodbivak maken. Een en... noodbivak maken? Dus, uh, en wat houdt dat in? Dat houdt in. We zochten... Een, uh, we ja, op het plateau waar we stonden er was ook een beetje een overhangend rotje, Dus dat een soort grotje, uh, grotje was waar je redelijk in kon schuilen. Niet dat het heel slecht weer werd, maar uh, nou ja, het was natuurlijk wel... Het wel fris zo uh, in die bergen. Ja, dus je moest gewoon overnachten op we die bergen. We moesten berg. overnachten van uh, ja morgenochtend uh, om zes uh, uur uh, dan komt de, komt de heli. En, en, en had je eten drinken? Uh... We hadden uh, eten bij ons voor een dag wandelen, dus uh, wat snacks net wat te veel, dus dat kwam goed uit. En we hadden voldoende water bij ons, dus we hebben gewoon uh, uh, minder wetenschap dat we de volgende dag uh, dat ze ons gezien hadden dat we de volgende dag gehaald zouden worden, hebben we gewoon uh, het bivakje opgemaakt en. Uh, ik had een EHBO-setje in mijn tas zitten. En er zat een reddingsdeken in, dat is zo'n aluminiumfolie-ding. Uh, ja. En die hebben we s'nachts om ons heen geslagen. En we zijn uh, maar tegen elkaar gekropen. <laughs> en uh, we hebben zo de nacht uh, doorgebracht. En ook geslapen? Uh, ook wel een beetje gedommeld. Ja. Echt slapen doe je niet. Hoor. En dan om zes uur word je wakker doordat die helikopter nou, boven je, je hoofd je wordt wakker van cirkel. het eerste licht. En dat ja, was volgens mij al iets eerder. Of, of rond die tijd ergens. En op een gegeven moment, ja, dan ga je zitten wachten. Je weet, het wordt licht, dus ze gaan zo opstijgen. Nou, je weet niet precies waar ze vandaan moeten komen. Dus, en op een gegeven moment zag je hem rondcirkelen. En dan dat, komt er een touw naar beneden of zo? Dan Hoe komt dat voor... uh, een gids of een, redder, een bergredder, en dat is meestal een gids... Uh, komt dan aan, uh, aan zo'n takelding naar beneden. En die landt dan bij ons uh, op het plateau. En uh, koppelt af en de heli gaat dan nog een rondje maken. En dan gaat hij dingetjes uitleggen. En dan uh, krijg je een, uh, een tuigje om, een gordel krijg je om... En dan uh, komt uh, die dier weer aan uh, van die heli. En dan uh, word je eraan aangeklipt, en dan word je omhoog gezellig. Oh, je gehezen. bent echt via die helikopter ook ja, echt verwijderd. Ja, met ja. zo'n longline. En dan word je er omhoog getrokken. En dan uh, zit je erin. En dan word je op het uh, grasveld in het naburige dor dorp word je weer gedumpt. En wat denk je dan? Het ook... Schaamrood op de kaken. Ja, echt, waar? echt ja. En waarom vonden, dan schaam? Wij vonden onszelf zo dom dat we ons daar zo in de nesten hadden gewerkt. Echt... Omdat jullie ervaren klimmers ja, nou, waren. Ja, dat niet alleen... Uh, het was gewoon een simpele dagtocht. Het ja. had helemaal niet zo moeten aflopen. En uh, je, je, er was ook niet echt wat gebeurd. We waren niet gewond. De, we hadden geen gebroken dingen of zo. Normaal gelukkig dan. Niets, hè? Nee, gelukkig niet. Maar ja. in ons hoofd zat het van ja, als je iets breekt, ja, dan, dan heb je recht om die heli te ja, bellen. Ja, ja, en nu. Je, ja. <laughs> Dus nee, wij voelden onszelf heel dom. Oh ja, nou, dan gaan we eens even naar, naar ja. uh, uh, jouw collega Harold Sven. Ook van de berg afgehaald ooit. Wanneer was dit? Hoe lang geleden? Dat was uh, 15 jaar geleden alweer. En dat is uh, gebeurd bij, ja, bij een echte klimroute. Dus in tegenstelling tot, uh, tot Evelines wandelroute. Uh, dat was in Mont Blanc massief. En daar was ik uh, bezig met een, uh, een, een lange rot, rotstocht. Van, pak een beet 300, 400 meter hoog. En dat was eigenlijk niet de route die we hadden willen doen. Er waren mensen in de route die wij van plan waren. En we dachten, nou, wat gaan we doen? We pakken een route ernaast. Een soort file op de berg eigenlijk. File op de berg, ja. inderdaad. Ja, je wilt niet echt direct onder mensen klimmen. Want dan zit je elkaar een beetje in de weg. Het is ook niet helemaal veilig. Want stel dat iemand iets laat vallen. Maar goed, wij, we pakten de route ernaast. En daar wisten we ook niet heel erg goed van hoe moeilijk die nou was. En wat, uh, ja, wat, wat eventuele gevaren waren. Maar toch namen jullie hem? Toch, toch hebben we die gedaan, want we dachten: nou, qua moeilijkheid moeten we dat aan kunnen. Dat overweeg je dan wel even dat, op zo'n moment. Dat overweeg dat je, bespreek op je dan op de berg. Ja, ja dat bespreek ja. je samen. En, en je, je, kent, je kent elkaars capaciteit, je weet hoe ervaren je bent. En dan zeg je: van, kunnen we die route aan? En ja, dat, dat kon op dat moment. Alleen toen bleek toch dat er op pakken meter, 100 meter hoogte. er een passage in die route zat die, uh, ja, die relatief gevaarlijk was. En daar ga je niet van uit bij een route. Het zijn eigenlijk uitgezette routes op de berg. Bekende, ja, door meerdere mensen geklommen routes. En dan ga je ervan uit dat dat allemaal een bepaalde moeilijkheidsgraad heeft. Een bepaald gevaar. En we dachten van nou, als het net zo is als de rest... dan kunnen we ook die passage aan. En wat ging er mis? Uh, wat er mis ging, was dat ik uh, op een gegeven moment... Een, een heel stuk boven mijn laatste haak zat. En dan kun je altijd een heel stuk vallen tot die haak. Plus het stuk nog eronder. Het is er wel bergklimjargon opeens, dat is maar ik kan me voorstellen jargon, de, dat je inderdaad je kan, met je kan een flinke val maken inderdaad. Ja. Ja. En wat je zit ge, uh, Je aan zit vast een aan het touw, dat ja. klopt, ja. En je moet echt denken dat je in een, uh, in een loodrechte wand bezig bent. En dan hang je aan je handen en, de vo en voeten aan hele kleine grepen. En hoe langer je hangt, ja, hoe vermoeider je wordt. Dus je moet ook een beetje opschieten. En ik hing op een gegeven moment ergens waarvan ik dacht van, nou, dit hou ik niet lang meer vol. Toen ben ik ergens in een, uh, ja, heb ik iets van een uh, een zekering in de rots geplaatst, een, een vast punt, zeg maar. Maar dat bleek toch niet zo vast te zitten. En het kwam los. En ik ging erachteraan, naar beneden. Oh. En dan mijn afspraak is dan ook niks aan de hand. En dan vlieg je door de lucht en dan val je 10, 15 meter laag in een touw. En dan denk je van, ah, verdorie, dat ja. was even eng. Maar helaas voor mij zat er een, een plateau onder. En ik ben toen van, nou, ik denk 15 meter hoogte, misschien iets minder, ben ik op dat plateau gevallen. Och, echt een harde knal? Echt, of... echt een harde knal, ja. ja bijna, bijna ongeremd uh, op de rotzachtige grond. Jeetje, en hoe is dat verder gegaan? Dat ging in eerste instantie... Uh, uh, ik schijn weer opgestaan uh, te zijn. En uh, ik heb gezegd van uh, nou, alles is oké okay. en ik klim alweer verder. Maar mijn, uh, mijn klimmaatje die was verstandiger. En die zei van nou blijf maar even liggen en uh, ik kom naar je toe. En dan gaan we eens kijken hoe je er aan toe bent. En die heeft toegezien dat ik toch flink wat onder had en helemaal groggy was. En die heeft de helikopter gebeld. En dat kan dan gewoon. heb je je mobiele telefoon en dan ja, bel je dan was, een helikopter of een reddingsnummer. 15 jaar geleden hadden we nog geen mobiele telefoon. Nee, precies. Dat maar we zaten een, uh, in gehoorafstand van de hut. En we hebben hij heeft geroepen naar de hut. En ze hebben dat gehoord. Van help of zo? Wat roep je dan? Ja, om, om hulp geroepen in ja. de Frans uh, En uh, flink wat kabaal geschopt. En toen hebben ze hem toen hebben ze de hele geroepen. Ja, En die is nou, denk ik een half uurtje gekomen. En toen ben ik erin getakeld. En op dat moment ging ik oud. Je weet nog dat die helikopter eraan kwam? Nee, dat weet ik ook niet meer. Ik, uh, ik weet nog van vijf minuten voor die val. Maar alles totdat ik in het ziekenhuis lag, dat weet ik niet meer. Ik werd wakker en ik lag in een kamer en ik keek naar buiten. Het was prachtig weer buiten. En ik dacht, ach, wat een mooi weer eigenlijk. Fantastische dag. En toen kwam een klimmaatje binnenlopen. En die zei van, hoe gaat het ermee? En ik zei, ja, prima natuurlijk. Wat bedoel je? Ja, je bent gevallen. En ik wist van helemaal niets. Nee. Wat is hier misgegaan? Wat heb je fout gedaan? Uh, ik denk toch een uh, overschatting van, van, van wat wij konden. Uh, want we waren redelijk goede rotsklimmers, maar in, in dat soort routes in de bergen toch minder ervaren. En, en ik, en misschien ook we, hadden eerder moeten beslissen: van nou, dit is toch net iets boven onze capaciteiten. En, en hadden moeten zeggen: van nou, weet je, we stoppen hier. En ja, maar, we dalen af. ja en, en ben je dan ook anders tegen het bergbeklimmen aan gaan kijken door zo'n uh, ervaring? Want ik kan me voorstellen: je denkt nooit meer naar zo'n berg. Ja, nou dat, dat, dat zou je inderdaad zeggen. Maar ik, ik ben altijd relatief voorzichtig geweest. Altijd geweten wat er allemaal kan gebeuren en, en er rekening mee gehouden. Dus het was voor mij uh, niet heel erg uh, uh, vreemd dat er iets kon gebeuren. Nou, wel natuurlijk dat er iets met je gebeurt. Maar het is gewoon een ernstig ongeval. Het is een ernstig toch? ongeval, ja, absoluut. Je had het ook, ja. kunnen, had het ja, het ook is... niet kunnen navertellen. Nee, natuurlijk. Had, ik had ook slechter kunnen neerkomen. Ja, ik ja. had gelukkig een helm op en. Uh, uh, ja, gelukkig kan er een helikopter komen binnen een half uur. Ja. En als dit ergens gebeurt waar je, waar je ver van de beschaving zit... Dan, uh, dan is het een stuk ernstiger. Ja. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. Ja, we praten met Eveline van Tuinen en Harald Sven. We werken beide bij de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging, de NKBV. We praten over bergbeklimmen en dat dat ook heel vaak, uh, vaak althans soms, mis kan gaan. We hebben veel gehoord over uh, ongelukken deze zomer. En ja, dat zou toch eigenlijk niet zo moeten zijn. Bij jullie uh, ging het eigenlijk redelijk, uh, liep het goed af, hè? Uh, je, het, je kan het allebei navertellen hier. Ja. Allebei door een helikopter uh, van die berg uh, gehaald. En dat kon omdat je dicht bij de wereld zat. En dat lukte allemaal. Dat gaat niet altijd zo. En daarover ga ik uh, nu praten met onze uh, volgende gast... die uh, aan de telefoon is. Dat is Peter van Oenen. Goedenavond. Goedenavond. Met Peter van Oene. Ja, ja. U, kwam ook, u heeft meegeluisterd. U kwam ook een keer in de problemen... samen met een vriend. Maar dat was in de bergen van Oeganda. Dat Afrika. In, ja, dat was in, uh, op de EFNA in uh, Midden-Afrika. En uh, we waren daar uh, de Margarita-piek-puklommen. ...van 51, meter hoog. En toen we de gletsjer naar beneden gingen... ...moesten we een aantal gletsjespleten oversteken. waren ze drieën, de gids en Frans uh, en ik. En uh, ik volgde de gids, we waren gezekerd aan touwen. En uh, nadat we een aantal spleten waren overgestapt, zeg maar... Uh, gleed bij een tweede spleten ik uit. En ik uh, val zo in een derde spleten uh, gelijk naar beneden toe. En ik val een meter of twaalf naar beneden... En uh, ik vond in één keer dat de touwen vastzitten. En toen duurde het even voordat ik contact met boven had. En was dat zo? Nou, dat duurde eventjes. De Frans die was op zijn gezicht gevallen, die is een aantal minuten uh, buiten het westen geweest. En de gids die had uh, de ijstikken in het ijs kunnen slaan. Dus die was druk bezig om mij te zekeren. En na een paar minuten hoorde ik uh, boven dat ze er alle twee nog waren. En uh, dat was een hele opluchting. En hebben ze u kunnen redden? Uh, ja, maar dat duurde nogal lang. Ik zat uh, 12 meter diep in de, in de spleet, zeg maar, een hele smalle spleet. En uh, ik had mijn uh, onderbeen verbrijzeld. Die hing onder een hoek van, ik denk 160 graden hing die erbij. Dus omhoog klimmen lukte niet tegen de gladde wand aan. Uh, de ene mogelijkheid was uh, de gids naar beneden. En we hebben nog met een push touwtje geprobeerd om naar boven te klimmen, maar uh, mijn been deed zozeer, dus dat was ook geen optie. En ik was, ik weeg 85, 90 kilo... ik was te zwaar voor een tweede mij eruit te trekken. Dus de enige optie was dat de gids naar beneden zou gaan om hulp te halen. Ja, en, en kon er niet in, in, in dit geval geroepen worden... of misschien gebeld worden via mobiele telefoon? Ik weet niet wanneer dit uh, gebeurde. Of, of was dat niet mogelijk? Nee, dit was in 2010. En je zit eigenlijk in de uh, middle of weer. En uh, mobiele telefoon is daar helemaal geen bereik. Uh, ze hebben wel radiostations, maar de, het laatste radiostation was ongeveer op een uh, zeg maar vier, vijf uur lopen afstand. Dus het was geen optie. Ja, nou, dus dit is echt, dan praat je echt over, over iets anders dan in, in de Alpen, denk ik. Hè? Waar de middelen om gered te worden toch meer aanwezig zijn. Ja, hier zit je echt in de middel-of-novi. Je, uh, je schrijft je in op uh, voor de klimtocht. Dat was een klimtocht van zeven dagen. En er zit ook een heel uh, rescue team achter, mocht er wat gebeuren. Maar het duurt gewoon lang voordat er geluk komt. Ja, want hoe lang uh, uh, heeft het geduurd voordat u weer gewoon in een ziekenhuis uh, terechtkwam? Uh, dat heeft uh, vijf dagen geduurd. Vijf dagen? Vijf dagen, ja. Met dat ja. verbrijzelde been? Met het verbrijzelde been, ja. ja. Jeetje, dat, en, en hoe, hoe is dat gegaan dan? Ik bedoel, wat, waarom duurde dat zo lang? Uh, nou, het duurde eerst een uur of zes voordat het uh, gidsje terug was om hulp te halen. Dus middags om 1 uur maandagsmiddags. En uh, om zeven uur was hij weer naar boven op de berg met uh, twee andere mensen. Toen hadden we hem binnen een paar minuten uit, uh, uit de gletsjersketen getrokken, van zo'n 12 meter diep, zeg maar. Uh, toen hebben we eigenlijk bovenop de berg kunstmatig mijn benen spalk... met een paar wandelstokken, een paar uh, touwen en doeken. Toen zaten we nog halverwege op de gletsjer. Toen moesten we nog naar beneden toe. Uh, ik kon alleen maar mijn benen omhoog houden en op mijn billen de, de gletsjer afgekleden aan touwen. Mm. Tot het eind van de gletsjer. ja, dan was het zo. Uh, nou moeten we wachten tot het rescue team komt. Ja, en toen heeft dat nog vijf dagen geduurd uh, in die bergen voordat u in een ziekenhuis kwam? Uh, ja, ja, ja. We hebben er zeker een dertig uur op de, de berg doorgebracht nacht en de hele volgende dag en uh, toen was ik op, uh, ja, zeg maar, op 4800 meter hoogte, uh, op de gletsjers, kon gaan sneeuwen, kon gaan waaien, je weet dat niet. Ja. Dus we hebben kunstprofessores een, een, kamp, een kamp gemaakt, uh, de gids had een uh, slaapzak voor me meegenomen, daar ben ik uh, ingekropen, uh, want ik was ook helemaal nat geworden met naar beneden glijden. Ja, dat... En daar eigenlijk uh, rustig afwachten tot het uh, rescue-team kwam. Ja, nou ja, kijk, zo kan het dus ook gaan. Hè? We hebben het net over de Alpen gehad. Dit is in Afrika, Oeganda, waar je inderdaad natuurlijk helemaal geen bereik hebt. En ja, waar het dus op een hele andere uh, manier gaat. Dus als je dan een keer een ongeluk uh, hebt, dan kan je maar beter in Europa zijn, denk ik dan, of niet? Ja, maar ook in, ook in Europa zijn er grote delen waar uh, mobiele, phone, mobiele telefoon nog geen bereik heeft. Uh, dan moet je denken aan nationale parken in de Alpenlanden, maar ook uh, in uh, Scandinavië daar kun je ook heel makkelijk een, een wandeltocht naast de weg maken. Maar als je een paar kilometer van die weg af bent... kan het zo zijn dat je geen bereik meer hebt. Ja. En, dan sta, en dan ben je echt helemaal op jezelf aangewezen. En er zijn geen... Uh, ik denk dan gelijk aan een soort satelliettelefoon of zo. Dat bestaat niet voor bergenklimmers? Dat, dat zou je kunnen klimmers. doen. Je hebt, je hebt uh, van die uh, personal location beacons. Uh, spot uh, en dergelijke. En die kun je echt gebruiken om, uh, om mee te nemen. Ja, in maar de Me meeste mensen hebben dat dus niet. Dat is zeker nee, te duur. Of... Een, een, een, iemand die, die denkt van ik ga een stuk wandelen in, in Noorwegen... die heeft zo'n ding standaard niet bij zich. Nee. En dan gaat het toch om zelfredzaamheid. Dat je, je moet weten wat je doet als bergwandelaar. Ja, laten we het daar ook eens over hebben. Want jullie geven ook cursussen. Eveline ja. van Tuinen. Noem nou, ik bedoel, hoe, hoe kan je dit voorkomen? Uh, ja, je echt goed voorbereiden. Dus ook uh, nadenken. Ik ga naar de bergen. Uh, wat ga ik daar doen? Uh, uh, wat heb ik dan aan kennis nodig, aan materialen... aan uh, wat moet ik weten, waar ik mijn informatie vandaan kan halen... dat soort zaken. En dat kan, uh, nou goed, hebben bij de NKBV hebben we cursussen bergwandelen... die je in Nederland kan doen. Uh, dat zijn korte workshops. En die bereiden je enigszins voor op uh, simpele wandeltochten. Ja, maar garandeert dat je dan... Dat nee, je, nee, want je, je hebt meer kennis. Ervaren. Raakt, nou, ik was niet heel ervaren in het bergwandelen op dat moment. Ik was meer een klimmer. Maar ja, je weet wel iets over de bergen, En toch mis. gaat het nou ja, Toch komen in de problemen. Ja. En dat had natuurlijk veel erger mis kunnen gaan... als ik uh, bijvoorbeeld niet uh, uh, spullen bij me had om mezelf warm te houden. Mm. Bijvoorbeeld. Ja. Dat soort simpele zaken. Ja, dus dat moet zo... je gewoon wel wat over weten voordat ja, je de berg. Je moet je echt wel informeren. En je moet ook wel weten waar je informatie vandaan kan halen. Dus uh, weersvoorspellingen uh, nagaan. Tegenwoordig heb je uh, apps voor je voor je smartphone die je uh, heel snel uh, het juiste weergeven, zeg maar. Of de weersvoorspelling voor dat specifieke gebied geven. Ja. Uh, de condities van een route die je gaat lopen. Uh, als er ja, gletsjers smelten op dit moment, als er. Uh, uh, ja, je hebt een gidsje bij je waar een bepaalde stand van zaken in staat. Maar dat gidsje is bijvoorbeeld al twee jaar oud omdat er geen nieuwe druk is geweest. Je vraagt altijd bij een hut uh, of ze iets weten over de condities op dat nee. moment. Uh, heeft het net gesneeuwd? Uh, heeft het al heel lang helemaal niet gesneeuwd? Is het veel te warm geweest? Dat soort zaken. Je moet je gewoon echt informeren en op basis daarvan... Proberen een gewogen beslissing ja. te maken. Maar goed, ik ben zelf ooit eens op vakantie geweest uh, in de Pyreneeën. ging daar gewoon een heel simpele tocht maken van een uurtje met mijn kinderen. En ja. uh, uh, uh, zonder dat ik het doorhad, keek ik om en was de lucht uh, pikzwart. En kwamen wij dus gewoon in de problemen. Ja. En ik heb er nooit aan gedacht. En ik ga op vakantie, ik ben in de richting van de Pyreneeën. Ik moet een cursus doen bij uw vereniging. Nee, dus ja. nee dat tuurlijk, kan ik me voorstellen. Ja, nee, of... Maar dat, dat zijn van die dingen inderdaad. Dat, dat heette vroeger inderdaad een plotselinge weersomslag. Maar uh, ja, een ervaren bergbewoner die, die ziet uh, dat onweer al uh, uren van tevoren aankomen. En ik, ik ken het zelf ook uit mijn uh, bergwandeltijd in mijn jeugd met mijn ouders. Ja, ineens ging het omweren. En ik vroeg je ja, af, hoe kan dat nou gebeuren? En, en tegenwoordig met de kennis die je hebt, weet je van... Oh, kijk, dat, dat kleine wolkje, dat begint als een mini-wolk. En dat wordt een gigantische onweersbui. ja. Maar dat wisten jouw ouders ook niet dus? En dat wisten zij toen ook niet. Nee, nee. die waren ook niet echt, uh, die, die waren nooit opgeleid uh, tot, tot bergwandelaar. Ja, maar, maar kunnen we dan constateren dat heel veel mensen toch nog... redelijk onvoorbereid of te slecht geïnformeerd die Alpen ingaan? Ja, of die dat, andere bergen? Ik heb wel eens getallen gehoord dat er 2 miljoen Nederlanders de Alpen ingaan. En een groot deel daarvan, dat, uh, dat zijn skiers. Maar er zijn honderdduizenden Nederlanders die uh, zomers de bergen ingaan. En slechts een deel daarvan, die, uh, die heeft echt uh, behoorlijke bergwandelervaring. Ja, dus, dus relatief gaat er misschien dan maar weinig fout, zou je kunnen zeggen. Ja, een groot deel van de mensen die zal ook wel in de buurt van het dorp en de steden blijven. Maar euh, de mensen die het die echte ruige wandelwerk doen, met de, de grotendeels ongebaande baande paden, zijn over het algemeen goed voorbereid. Maar af en toe zijn er van die groepen, zoals inderdaad die zeven man die gered moesten worden, die uh, toch echt onvoldoende voorbereid zijn. Hm. En wat, wat zouden jou... Gouden tips zijn? Noem er eens twee. Uh, een aantal, uh, aantal tips uh, zijn... Uh, het, het, het hoeft niet dit jaar te gebeuren. Wacht gerust nog een jaartje... als je niet uh, voldoende ervaring hebt. Om te gaan klimmen bedoel je? Om, om, ja. om, nou, om, om die bepaalde route te gaan doen. En uh, tot tweede is, uh, tweede is... leer van ervaren mensen. En probeer niet om zelf uit te vinden. Ja, want dat doen mensen nog vaak. Dan doen mensen toch best vaak. En het is eigenlijk allemaal... Het geeft natuurlijk een bepaalde kick, die bergen. Daarom doe je het. En dan is er een moment dat je inderdaad bij die top komt. En dan klinkt dat ongeveer zo. weg naar de Allerling. Gek. Maar zwaar. Het gaat niet hard. Want de hoogte speelt een aardige rol op dit moment... Herkenbaar. Ja. ja, heel erg. Ja, ja waanzinnig is data. Je hebt dat uitzicht. Het is zo ontzettend mooi. Ja, die kraakheldere uh, berglucht. Je kunt, kunt 100 kilometer ver kijken. Echt prachtig. Ja, en, en, en, en dan ga je inderdaad gillen zoals deze man doet. Want dit waren jullie niet, dit was iemand anders. Zo gaat dat dan? Dan sta je daar en dan gil je het uit van, van geluk. Ja, ja, of je bent juist heel stil om te genieten van die stilte. Dat kan ook. Ja, ja, gillen heb ik nog niet echt gedaan als ik op de top was. Maar <laughs> nee. oh, wel genieten. <laughs> maar het is wel, oh, oh, het is dit mooi. Oh, en vaak deel je dat natuurlijk met je klimaatje. En dan sta je daar samen en dan denk je, wow, wat gaaf. Maar ja, nu kunnen we weer. Ja. Dat ja, dan... gaan we morgen doen. <laughs> Want dan moet je ook weer naar beneden natuurlijk. Dat klopt. <laughs> nou, ik hoop dat mensen die uh, di dit uh, gehoord hebben uh, en misschien gaan wandelen of klimmen iets beter voorbereid uh, zijn. Uh, mag ik jullie danken voor uh, jullie komst naar twee dingen. Eveline van Tuinen en Harald Sven. Beide dus werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging, de NKBV en allebei ook een keer van een berg afgehaald. En moet je, dat ben ik helemaal vergeten, te vragen, moet je dat dan eigenlijk zelf nog betalen, zo'n helikoptergedoe? Uh, dat als je een, geld, een goede uh, bergsportverzekering hebt, die de NKBW ook heeft, uh, niet. De, die dekken dat. Maar als jij een reisverzekering hebt die dat niet in het pakket heeft zitten... dan kan je wel, uh, wel een paar duizend euro armer zijn, ja. Ja, god. En, en, en is dat ook nog moeilijk? Want dat is altijd bij verzekeringen. Of je het dan ook daadwerkelijk uitbetaald krijgt. Of dat ze zeggen, je bent zelfs zo stom geweest nee, om die route te mijn nemen. mijn redding werd echt uh, meteen overgemaakt. Het was echt aanmelden, uh, dit en dit is er gebeurd. Ik heb zelfs mijn vijf euro telefoonkosten naar de alarmcentrale heb ik, uh, teruggekregen. Nou... Het, uh... Goed, mag ik jullie danken? Voor meer informatie ga naar onze website 2dingen.nl. Zometeen geen BNN, maar wel de NOS met Langste Lijn met Gio Lippens vandaag. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Raymond Serre. Goedenavond. Radio 1, het NOS-journaal. Ruim 26 jaar na de ramp in Tsjernobyl is het gebied rond de kerncentrale weer bewoonbaar verklaard. Volgens een Oekraïnse regeringscommissie is het stralingsniveau er voldoende gedaald. Een ontploffing in een reactorvat op 26 april 1986 leidde tot de grootste kernramp in de geschiedenis. De Oekraïnse regering zegt dat het in bepaalde delen van het gebied veilig genoeg is om te wonen. Groente en fruit verbouwen wordt nog afgeraden.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 Waren toeschouwers van de internationale badkuipergata op de Maas? Het ponton brak aan het eind van de middag in tweeën. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Maar de hulpdiensten onderzoeken of er nog mensen in het water liggen. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Langs de lijn met Geo Lippens. Goedenavond, het is geen sportzomer meer. Maar deze woensdagavond hebben we weer eens een echte aflevering van Langs de Lijn. Een ouderwetse voetbalavond met een ouderwetse derby der Lage Landen België-Nederland. De rentrée van Louis van Galen als bondscoach. Een opstelling die al een dag bekend is. Geen Robin van Persie meer in de spits, maar Klaas-Jan Huntelaar. Maar voor ons in Brussel wel de vertrouwde namen Bas Tiggler en Jack van Gelder. Bas van Gaal kwam gisteren al met de opstelling. De wissels in de rust en het antwoord op de vraag wie er aanvoerder, aanvoerder mag zijn. Was er vandaag nog ander nieuws? Ja, wat zo even seipelt via de niet altijd even betrouwbare kanalen van het schitterende medium Twitter. Eh, het bericht door dat Robin van Persie rond zou zijn met Manchester United of Liever, dat Arsenal... Rond zou zijn met Manchester United, dat durven we dan toch tegen u te zeggen. Omdat dat namelijk op Twitter ook wel geplaatst wordt door BBC Sports, door Sky Sports. Dat zijn natuurlijk instituten die het niet zomaar doen. Maar ook, helemaal bevestigd en, is het en, nog niet. En, uh, en ook omdat uh, zijn manager Kees Vos uh, uh, op dit moment uh, laat horen via zijn voicemail dat hij in ieder geval in Engeland is. Dat kunnen we aan de, aan ah. de toon horen. Dus uh, dat zou mooi zijn voor de, denk ik, van Van Persie. En uh, misschien ook wel voor Arsenal nog één jaar contract. En uh, naar verluidt 24, 24 miljoen, miljoen pond. pond. Ja, ja. Dat is veel geld. Dus dat is het nieuws van het moment. Voor en... wisselspelen van Oranje, nou ja, best ja. wel Zeg, en de rest, de wedstrijd zelf. Hebben de Belgen nog verrassing in petto? Nou, niet echt verrassingen. Het is uh, jammer dat er uh, een paar spelers niet bij kunnen zijn. Uh, Compagnie, de captain, is er niet bij. Vailagne is er niet bij. Dat wisten we. Dat is wel jammer, want uh, dat betekent dus dat de Belgen niet in de meest uh, sterke opstelling kunnen spelen. Maar het is in ieder geval een hele interessante krachtmeting tussen twee landen die, uh, denk ik, inmiddels best aan elkaar gewaagd zijn. Met ons groot verschil dat Nederland er steeds op uh, grote titeltoernooien wel bij is en de Belgen niet. En dat verbaast ons, Bas. Ja, het laatste keer dat ze erbij waren was 2002. Uh, toen deed ze het goed trouwens, toen werden ze in de achterfinale finale verdipt door Brazilië, dat weet je denk ik nog. En die rare wedstrijd met die Jamaicaanse scheidsrechter, dat België eigenlijk beter was. Dat Wilmots, de bondscoach van nu, een goal maakte. Dat had hij al drie keer gedaan, dat toernooi, want hij was geweldig. Maar het doelpunt werd afgekeurd, omdat hij zou hebben geduwd, dat had eigenlijk niemand gezien. En uiteindelijk won Brazilië. Wilmots zou na ook wel, uh, zou later ook wel zeggen, dat hij op dat moment wel voelde dat ze niet mochten winnen. Uh, maar sindsdien zijn ze er gewoon vijf keer op een rij niet meer bij geweest. En ja, als ik zie wat voor spelers er meedoen. We kennen het veel natuurlijk vanaf de eredivisie die er nu spelen of gespeeld hebben. Is het echt krankzinnig dat je hier niet uh, plaatst. En ik vind dat België zich ook moet plaatsen voor Brazilië. Want nou ja, uh, vermalen, vertongen, die kennen we. Chatli, die staan in de basis. Op de bank zitten er nog, als ik het heb over de bekenden zeg maar, uit ons land, uh, Merkens, uh, Dembele, Pocconioli, Simons, de Keulaar en al de wereld. Maar in dat basiselftal zien we Hazard, die voor veel geld naar Chelsea is gegaan. zien we Witzel, die echt een hele grote manier bij Benfica is. Dan zien we de Voer die tegenwoordig zijn geld verdient bij Porto. Dan zien we natuurlijk ook van buiten van uh, Bayern München. Nou, Jack zegt al, uh, Compagnie die altijd zou spelen, is er niet. Want die heeft met Manchester City gespeeld om uh, de Community Shield. En heeft wat last van zijn enkel. En Twee wedstrijden in de week is gewoon nog te veel voor hem. Nou, Felaidi van Everton is met een liefmachine afgehaakt. Ik vind dat daar ongelooflijk veel potentie in die ploeg zit. De geweldige ploeg uh, inderdaad uh, tegen een Nederlands zelf. dat uh, op een andere manier zal spelen als we uh, de laatste jaren gewend zijn geweest. Namelijk uh, in een 4-3-3 opstelling, dus uh, zoals het zo mooi heet op het middenveld met de punt naar achter. Dat is Nigel de Jong. En aan de rechterkant snijden, aan de linkerkant van de vaart op het middenveld. Ja, en voorin uh, is er natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Laten we dan toch wel meteen even die hele opstelling doornemen. Waar uh, de doelman uh, natuurlijk onbesproken is. Stekenenburg achterin debutant uh, van Rijn. Uh, centraal, Heitinga, Matthijsen, uh, linksachter, Willems, het middenveld zoals ik het noemde met uh, De Jong, snijder en Van de Vaart. En voorin dan met Narsing, Huntelaar en Robben. En ja, dat heeft Van Gaal duidelijk gemaakt. Hij wil uh, aan de rechter en aan de linkerkant mensen hebben die de achterlijn kunnen halen. Dus een rechtsbener aan de rechterkant, een linksbener aan de linkerkant en een spits die Huntelaar heet. En die hij voorlopig ook de kans wil geven omdat hij ook in een persoonlijk gesprek uh, en later over de persconferentie heeft meegedeeld persoonlijk gesprek met van Persie dat hij vindt dat hij uh, niet uh, naar behoren heeft gepresteerd, dat hij in hem alleen maar een centrumspit zit en dat hij voorlopig dus in eerste instantie Huntelaar ook die positie wil hebben. Een hoop kabalen in ieder geval bij jullie. Hebben ze besloten om die sluitingsceremonie in Londen een beetje naar de kroon te steken? Ja, maar ik denk toch dat we andere artiesten dan zouden gaan zien. Oh. Uh, in ieder geval ander kaliber. Ja, maar probeert er hier heel veel van te maken. Ik kan niet anders zeggen dat het een buitengewoon prettige atmosfeer is bij de Derby de Lage Landen. En ik ben uit een soort nostalgie. We reden de oude weg van Breda naar Antwerpen en toen kwam ik langs Brasschaat En daar zat ik vroeger met mijn, uh, met mijn vader, mijn opa's, mijn oom. Als we de we op de derbydek. Ja, de, de, de derbydelagen landen. En het, uh, het café Denhof is er nog. En uh, daar gingen we dan vroeger, zoals het zo mooi heette, een hoorduiven eten. Dat is eigenlijk iets voor mij, van, ja, toen was ik een jaar of tien dat, het me echt, dat ik het echt bewust ging meemaken. En het is leuk om België en Nederland te zien. En te meer, daar we eerder stelden, dat het twee teams zijn die ongetwijfeld aan elkaar gewaagd zullen zijn. Het zal naar alle waarschijnlijkheid geen 5-5 worden, wat we ooit nog eerder hebben meegemaakt in de Rotterdamse Kuip. Maar interessant is het zeker, twee nieuwe bondscoaches, ploegen die uh, een nieuwe start willen maken. Allebei uh, graag naar uh, het WK willen in uh, Brazilië. Een geweldige atmosfeer, Nederlanders en Belgen feesten door elkaar in een uh, zo goed als uitverkocht stadion. Prachtig, prachtig sfeertje daar in Brussel. Het is aflevering 125 trouwens van de derby der Lage landen. Vroeger was het gebruikelijk dat Nederland en België twee keer per jaar tegen elkaar speelden. Na 1964 zit daar geen regelmaat meer in. Er zijn door de jaren natuurlijk historisch gedenkwaardige burenruzies uitgevochten. Even herinneringen ophalen met een aantal deubies op een rij.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 En dat was het Belgische volkslied Nederland-België. Dus de laatste ontmoetingen tussen de twee landen dateerden alweer uit 2004. En wellicht dat het duel van vanavond weer de eerste is in een nieuwe traditie. Schrijver en journalist Raf Willems heeft in de Radio 1 Sportzomer het initiatief Vrienden van de Derby opgericht. Het doel: de traditie herstellen en het voetbal als katalysator gebruiken. om op allerlei gebieden de banden tussen België en Nederland aan te halen. Jong Oranje, dat heeft in Leeuwarden nu wel tegen de leeftijdsgenoten van Italië met duidelijk verschil verloren. In het stadion van Cambuur ging het elftal van Bornschoot Corpot kansloos met 3-0 onderuit. Bij Jong Oranje waren onder andere Luc de Jong, Leroy Fer en Ola John van de partij. De jongens afgevallen bij de selectie van bondscoach Louis van Gaal. Maar vond het geen probleem om met Jong Oranje in actie te komen. Ik heb nog de, de leeftijd om hier te mogen spelen. Dus dat vind ik mooi om uh, ook nog voor Jong Oranje uit te mogen komen. Dan heb je een status verworven uh, in, in, in Nederland en om, inmiddels in Duitsland. Voel je je verplicht te komen? Nou, ik voel me altijd verplicht te komen voor Jong Oranje. Als ik opgroep ooit daarvoor. Dan, uh...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 ja, verplicht. Ik, ik wil gewoon graag voor mijn land voetballen, als, dan voor jongeren, als ik nu bij het aanslag zit. Heb je het bij Brotschie wat moeten zeggen waar je naartoe ging? Want ja, ik weet alleen dat je van uh, de zomer was in Polen en de Oekraïne. Ja, ik zei dat ik weg moest met Nederlands alleen toen zei ik, ja, wel, zei ik tegen ze. Dus uh, ja, dat, dat, uh, dat, uh, ja, dat accepteert ze ook gewoon en uh, liet ze me ook gewoon gaan. Zaterdag gaat het beginnen, hè? Beker tegen Allemanië Aken. Top. En dan volgende week? Hoffenheim thuis. Ja, maar niet tussendoor. Dynamo, Dynamo Kiev. Kiev. Ja, ja. ja, die zijn volgende week. Hè. Dus... <laughs> nee, ja, dat... dat zijn hele mooie wedstrijden. AGS, dat is uh, vlakbij. Dat is ik wel... Uh, ja. Misschien wel ja, een leuke wedstrijd voor de supporters. En uh, daarna die Kiev. Ja, het is ook een leuke wedstrijd voor de supporters. Want je willen graag de Champions League halen. En, uh... Die zendt de NOS live uit. Oké, okay, oké. Okay. Dat, ja, dat is wel mooi. Voor familie en vrienden. Je <laughs> kunt, kunt het dus zien. Nee, maar ik denk dat ze ook wel komen kijken. En, uh, dus uh, ja, het is. Voor Borussia, voor mij, voor de fans, voor iedereen. Het is gewoon mooi om de Champions League te halen. Dus je wil gewoon graag die wedstrijd winnen en uh, doorgaan, ook de, de uitwedstrijd winnen. Hoe staan jullie ervoor? Heb je daar enig idee van? Want jullie ja. hebben nog geen echte rust uh, nou, om, om de punten gespeeld. Nee, klopt. Maar we hebben wel een aantal ja, toch lastige wedstrijden, Julia gehad. Uh, Norwich City is ook een ja, leuke ploeg in Engeland hebben we gespeeld. En, uh, dat zijn, moet, uh, ja, ik moet zeggen, het is toch we hebben een goede ploeg met veel jonge jongens. En ja, creativiteit zit er veel in. En, ja, ik merk wel dat we elke dag meer aan elkaar gewend raken daar. En dat het steeds beter gaat. Dus ik hoop dat we ja, vooral zaterdag dan direct ja, kunnen laten zien waar we in toe staat zijn. Kreeg Van Gaal te maken met de bondscoach met de Duitse strijd, Huntelaar Luc de Jong. Nou, we hebben ook nog Bas Dost, eh, ook nog. Eh. Heb, heb jij gelijk aan. We zijn uh, met z'n drie. Ja, dus, uh, ja dat, uh, dat is voor, ja, voor Bas is ook gewoon mooi om daar te mogen spelen voor mij. En ja, Klaas heeft natuurlijk wel wat laten zien in Duitsland. Dus uh, ja, dat is uh, moeilijk. Hoor, hoor, hoor je dat vaak? Hoor je er vaak mee geconfronteerd van Huntelaar was uh, topscorer? Nou, valt ja, en die mee. kwam ook uit Nederland? Ja, valt wel mee. Valt wel mee. Het is, uh, ja, misschien hebben mensen wel verwachting dat ik uit Nederland ben en een doelpunt te maken ben. Dat ze dat misschien ook zullen verwachten. Maar ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik ben er zelf niet zo mee bezig. En, uh, ik hoor het wel, de pers vraagt er ook heel vaak over. En, uh, maar ik moet zeggen, ze vragen meer over of ik, of ik de opvolger van Marco Reus ben. Dat vragen ze vaker aan mij. Ja, die is geloof ik naar de A, die is naar de Dortmund verkasten. Ja. Ja, ook voor een astronomisch bedrag. Ja, nogal meer dan ik dus. Ja. Ja. Dat is ja, maar dat was een geweldig speler voor Dat was niet voor niets de uh, beste speler van de Bundesliga geworden. Dus ik denk uh, ja. Dat, uh, maar we zijn wel een andere soort type speler. Uh, 3-0 verloren. Kansloos met jonge Oranje, Zaterdag de beker. En dan volgende week. Hoe belangrijk is het? Dat jullie de... Uh, de voor financieel zeker. Hè? Zeker in Duitsland is de Champions League. Juf van het. Hè? Ja, voor de club natuurlijk financieel. Maar voor spelers en fans is dat natuurlijk gewoon een geweldige ervaring. Uh, je wil... Je bent ervaren. Met ja, je klopt, klopt. Ik heb wel zes wedstrijden in de Champions League. Dus met, uh, ja, met Chaka die ook is gehaald van Basis. Er ook ja. al tien of zo. Dus dat zijn de jongens die al gespeeld hebben. Maar ja, ik uh, moet zeggen... Wat ik zeg, voor de club, de fans, voor ons, de spelers. Je wil zo graag die, die groepsfase halen. Dat is zo zo geweldig wat ik met Cent heb meegemaakt. Dus ik wil het ook wel zo graag om daar te spelen. En dan in september weer terug naar het echte Oranje? Ik hoop het. Ik uh, zal mijn best doen en hard werken elke dag om daar weer terug te mogen komen. Ja. Dat was Luc de Jong in gesprek met verslaggever Rob Fleur... ...na die 3-0-nederlaag van Jong Oranje tegen Italië. Die wedstrijd was trouwens de voorbereiding op de kwalificatiewedstrijd voor het EK... ...in september tegen Oostenrijk. Nederland heeft daarin één punt nodig om zich te plaatsen voor de playoffs. Tennisberichtje nog, Rafael Nadal doet niet mee aan de US Open. De Spaanse tennisser heeft zich teruggetrokken voor het Grand Slam toernooi... ...omdat zijn hem nog steeds parten speelt. En wij gaan naar de wedstrijd. België en Nederland natuurlijk het vriendschappelijke interland van vanavond van Jack van Gelder en Bas Tegelen. Martin Atkinson is uh, de arbiter uit Engeland. En hij staat klaar uh, om uh, even naar de zijkant te kijken. Om um, direct het beginsignaal te geven van de wedstrijd tussen België en Nederland. België helemaal in het rode tenue. Met wat accenten van zwart en geel. En het Nederlands helftal in het uh, bekende, inmiddels bekende uiten nu, Het zwarte met de oranje nummers daarop. De eerste Interland weer bij, voor Louis van Gaal. De eerste Interland voor Mark Wilmots bij de Belgen. En wat Van Gaal betreft uh, is het uh, dus uh, na 133 wedstrijden weer het moment dat hij de draad oppakt. De Nederlands elftal met de nieuwe captain met uh, Sneijder, staat te trappelen van ongeduld. En dit is het begin van de derby daar Lagerlanden. Aftrap is uh, van de Belgen onder luid gejuich in het uh, Koning Boudewijn stadion. Waar het uh, balbezit voor een van de twee centrale verdedigers is van buiten. Die daar dus staat centraal achterin met Vermalen. En Jan Vertongen die we toch eigenlijk in Nederland niet anders kennen dan centrale verdediger is nu linksback. De bal gaat naar voren toe. Dan moet Kevin Mirallas, die zijn geld verdient bij Olympiacos in Griekenland, bij de bal komen. Dat lukt eigenlijk maar half. Krijgt hij een beukje van Willems. Dan staat het publiek meteen boos op de banken omdat de beuk van de linksback van PSV in de ogen van de fans ietsje te hard was. Hij komt er ook wel stevig in. Zet het lichaam tegen het lichaam van Mirallas aan. En de Belgen krijgen nog op de eigen helft van de rechterkant de vrijschop. Shatli gaat diep, krijgt hem niet. Gaat naar de linkerkant van het veld. Waar het hakje van Mertens ook wordt doorzien. En Nederland de hoogte van de middencirkel overneemt. Bal van Snijder is niet goed. Overname met Shatli. De hoogte van de middenlijn. Bal via die Aan de linkerkant wil Vertongen. Vertongen krijgt daar de bal met Ricardo van Rijn. De debutant dus aan oranjezijde. Bal even terug naar Shatli. Die bijzonder goed aan de competitie begon met Twente. Heel erg goede indruk maakte. de bal even terug nu naar het middenveld. Waar het bal bezit is voor Van Buiten. Van Buiten die kijkt en die heeft wel gezien dat er wat beweging is. Wil de bal eigenlijk meegeven aan Spits Benteken van Genk. Die krijgt de bal niet onder controle. Die rolt door, komt voor de goede van Stekelenburg, Dat ontlokt de thuisploeg in de tweede minuut van deze wedstrijd. Dan maar vast het eerste voorzichtige fluitconcertje. Terwijl Matthijsen de bal inmiddels uitgerold heeft gekregen en zoekt naar een opening. Maar zomaar inlevert bij de voer. En zo nemen de Belgen weer over via opnieuw Miralas aan de rechterkant. En Ben Teken die de bal gaat aangestuurd, dan dan spel staat. Zo gaan de, de Belgen slordig op met dat door Joris Matthijsen aangeboden buitenkantje. Het is in ieder geval duidelijk dat de twee ploegen niet afwachtend in de strijd gaan. Men probeert meteen accenten te leggen en fel op de bal te zetten. De bal van Matthijsen richting Stekenburg dat er al richting Heitinga. Gaan. Heiting gaan met deze weet één ding zeker. Ze zullen 45 minuten spelen. Dan worden ze vervangen door uh, respectievelijk uh, viergever. En uh, Martins Indy zal in ieder geval linksback gaan spelen voor Willems. De vrije. En, uh, en natuurlijk je, ja. Steven de Vrij, uh, die zal er straks ook in komen. Bal zit voor Chatty. Bal doorgestoken. gestoken, kan er niet bij komen. Willems dan uh, een overtreding, wordt uh, niet bestraft door Atkinson. Had eigenlijk die bal veel eerder kunnen spelen. Maakt nu ook weer de problemen om de bal te kort aan te spelen naar De Jong. Die krijgt dan een vrije trap mee naar de overtreding van Chatti. Uh, Willems uh, twijfelt eigenlijk twee keer. Eerste instantie met de ingrepen. In de tweede instantie is het balletje richting De Jong gevaarlijk. De Jong kijkt hem ook even aan. Matthijs zegt, naar mijn idee staat uh, Mirallas iets te dichtbij. Scheidt zegt, dat wordt zelf opgelost. Muralas loopt weg en de bal van Nigel de Jong gaat naar Willems toch van de middenlijn. Vered het uh, dus nogal uh, broos bij Oranje. Dit is wel een goede bal van Willems die doorgelopen is. Want voetballen kan hij wel. Ik heb eens bij hem. De indruk is het eigenlijk wel een bek, want hij is ongelooflijk handig met de bal. Hij heeft een goed schot. Uh, dit doet hij dus ook aardig. Het balletje dat hij eigenlijk binnendoor wil steken op hun Maar Die komt net een stapje te laat. Ze rolt de bal door in de handen van Courtois. De Belgische keeper. Eigendom van Chelsea, maar verhuurd. ...aan Atletico Madrid. Robben met een hakje brengt de bal bij Willems, maar dat is weer terug. Eén paas naar voren en Oranje is de bal weer kwijt omdat Huntelaar niet onder controle krijgt. En dan kan Chatti ermee aan de wandel en die krijgt een schop ter hoogte van de middenlijn. En nadat hij de schop krijgt, krijgt hij ook een vrije schop van de scheidsrechter. Zo heeft het Nederlands elftal in het begin van de wedstrijd veel kleine overtredingjes nodig. En zijn de Belgen de ploeg in de eerste minuten die meer dan omgekeerd naar voren kunnen. Balbezit ter hoogte van de middellijn. Van buiten gaat die bal nemen. Speelt er bij München. Kent Huntelaar natuurlijk vanuit de Bundesliga. Dat zullen mensen zijn die aan elkaar gekoppeld worden. Dan Hij gaat die mistimed, maar de bal uiteindelijk toch via een Nederlander in balbezit krijgt. Dan is het Narsing. Narsing wordt weggestuurd op snelheid. Narsing aan de rechterkant van het veld wordt achtervolgd door de voer. Narsing met een goede voorzet komt hier bij Huntelaar. Huntelaar komt bij de punt van het 5-meter gebied. Net niet, in, ja, net niet lekker met de bal. Hij kon net die bal niet over zijn kruin laten glijden. Moest hem nu vol op het hoofd nemen en daardoor ging hij naast. Het valt me nog mee dat de Belgische regie niet ogenblikkelijk een shot schakelt van de bank waar Robin van Persie zit. Dat kennen we nog van het EK. De eerste de beste kans die Van Persie toen miste. Tiende seconde later of tiende seconde later was Huntelaar in beeld. Dat blijft ons nu bespaard. Vergaal is wel duidelijk geweest hè, die keuze. Heeft gezet. Ik vind dat Van Persie in het Nederlands elftal toch minder heeft laten zien dan dat hij eigenlijk kan. Bij Huntelaar weet je dat hij bezorgt. Dat wat je verlangt. dus Daarom kies ik voor hem. En Dat kan best een keer weer omdraaien, maar voorlopig is Huntelaar de spits. En is dus ook van Marwijk altijd degene geweest die dan dacht, ja als hij dat al koos dan probeert hij toch nog om Van Persie ergens in het elftal te krijgen. Dat doet Van Gaal dus niet, want hij heeft een linkspoot op links. Hij zegt Rob is maar links buiten, een rechtspoot nu met Narsi op rechts. En dus is er voor Van Persie simpelweg geen plaats. Goede uitracht van Stekelenburg komt bij Van Rijn terecht. Van Rijn die zijn kans ruikt, niet alleen bij Ajax, maar dus ook bij het Nederland zelf. vanwege het feit dat Kering van der Wiel toch regelmatig speelt. Er is ook nog niet zeker waar hij nou zijn toekomst gaat doorvoetballen. Hoe dat precies zal gaan. Hij die gaat aan de linkerkant van het veld. Goede bal richting Robber. Robbe neemt de bal meteen aan en uh, krijgt een vrije trap mee na een overtreding uh, van uh, Gillet. Die uh, dat ook moest doen, want uh, anders was uh, Robin die de bal in één keer goed uh, aannam en uh, van weg uh, liep van zijn tegenstander. Anders was Robbe gewoon uh, helemaal weg geweest. Een, uh, zoals we dat noemen, nuttige overtreding van Gillet. Een uh, vrije trap voor het Nederlands helftal. Die wordt genomen op uh, ongeveer 16 meter van de achterlijn. Een meter op 5 uh, van de linkerkant af. En de man die zich daarmee gaat belasten is de captain Wesley Sneijder. Ja, dat is toch aardig om te zien. Uh, niet echt verrassend. dat iedereen voelde natuurlijk wel aankomen dat Snijder de aanvoerder zou worden. Maar dat hij nu die band om zijn arm heeft. Vijf minuten ruim op de klok. België-Nederland in het koning stadion in Brussel. Behalve de kopstoot van Huntelaar die vrij ruim overging, is er niet echt doelgevaar geweest. En dat zou dan nu voor het eerst echt kunnen komen. Matthijs is mee. Huntelaar beweegt fel. Sneijder komt de bal bij de eerste paal. Bijna Matthijs. Maar die bal wordt door de Belgen weggekopt. Wordt dan weer door Snijder als hij hem binnenhoudt. En dat doet hij opgevangen aan de zijlijn vanaf de linkerkant. Dribbelt nu een poosje terug en zegt, ja, kan ik daarvoor eigenlijk niet? Dan een korte 1-2 met Willems. En dan staat, staat laatste... helemaal vrij aan de rechterkant. Ja, niet gezien. Oeh. En dat is als de laatste man. Staat Snijden nu de bal terug te spelen naar de keeper. Stekelenburg. Ja, dat werd niet gezien. die was naar binnen geknepen. En Narsing stond helemaal vrij aan de rechterkant. Maar uh, het werd uh, helaas dus over het hoofd gezien. Willems speelt de bal even terug naar Matthijsen. Matthijsen Matthijs halverwege de eigen helft. Drijft de bal een beetje op. De Belgen laten Nederland komen tot aan de middenlijn. Dan is er enige druk. Maar die druk is niet consequent doorgezet. Want in dit geval was het een eenmansactie van De Voer. Die ook nu tussen twee man inloopt. Waardoor Matthijs de bal kan gaan spelen. Niet naar Robben, maar wel naar Huntelaar. De bal is een beetje vers. Gillet houdt die bal dan binnen. Maar speelt hem weer richting Matthijs. Nederland nu nadrukkelijk op de helft van de Belgen. Met Willems die een slordige bal geeft. Waardoor Matthijs in problemen komt. Willems kan dan, nadat hij de bal van Matthijs krijgt, herstellen. En dan gaat Robben. Robben misschien. Gillet. En die zet hem de voet dwars. Goed dwars. Gezet, terwijl het het doorjagen van Willems is en het uitverdedigen van de Belg... is niet goed, want Nigel de Jong op de middenlijn neemt over. Maar er zijn kleine mogelijkheidjes voor Nederland. En dat al binnen zeven minuten. Balbezit is voor Heitinga. En Heitinga weet op het middenveld van de vaart te bereiken. Die kaatst de bal terug en loopt dan vervolgens zelf weer zeg maar, het gat op het middenveld in. Dat daar wel ligt. En is dan ook echt terecht boos dat hij de bal niet terugkrijgt. Want dan loopt hij zichzelf echt prachtig vrij naar die kaats. En wordt het door iedereen over het hoofd gezien. Matthijssen was er uiteindelijk verantwoordelijk voor. Hij had de bal moeten geven. Bal bezit voor Oranje, dat nog wel. Narsing krijgt een tikje. Van de linkervleugelverdediger van de Belgen. Dat is dus Jan Vertongen, oud Ayar Tegenwoordig tegenwoordig dus speler van Tottenham. Bal bezit voor Nelselson, nog altijd lichter weer op de eigen helft, Via Matthijssen. Matthijssen nu van de vaart. Van de vaart met een tegenstander is in zijn rug. Wordt achtervolgd door Witsel. Dan gaat de bal naar de buitenkant, naar rechts. Ja, Witzel volgt uh, eigenlijk van de vaart Constant, zoals de voer. Dat uh, probeert bij Snyder. Maar de bal gaat nu naar de linkerkant van het veld. Weer is het goede aanname van Robben. Die is nu Siliak kwijt. Kan hij hem binnenhouden? Ja, komt de bal voor. Ja, maar is hij toch over de achterlijn geweest? Ja. Yes. <laughs> maar het gevaar ligt er wel, want uh, Robben is gretig aan die linkerkant. En uh, er wordt heel vaak gezegd: waarom moet hij links of waarom moet hij rechts spelen? Ja, ik denk dat ik uh, Van Gaal goed begrijp. Door te zeggen, Robben aan de linkerkant, het man met een linkervoet, kan de achterlijn halen, kan een goede voorzet geven. En dan moeten we maar even over het hoofd zien dat het lekker is als hij aan de rechterkant speelt, dat hij kan uithalen met links. Dat moeten anderen dan maar doen. Ja, nou ja, Van Gaal is natuurlijk wel degene die dat ooit verzonnen heeft. Dus wat dat betreft heeft hij wel een gesprekje gehad gisteren met Robben om hem uit te leggen dat ja. hij nu toch weer aan de linkerkant moet staan. Ja, had ook te maken met Ribéry natuurlijk. Zeker, waar... zeker. Maar het is ook een beetje uitgewerkt, hè? want iedereen weet dat Robben dan naar binnen komt. En je bent uh, niet meer zo verrassend als in het begin. Iedereen zet daar twee, drie tegenstanders in de buurt en je bent eigenlijk klaar. Dus nu maar weer eens traditioneel linkspoot op links. En die uh, wil die linkspoot best aan de slag. Nadat hij de paas krijgt van Nigel de Jong, maar klipt de bal er eigenlijk net een metertje aan zijn voet voorbij. En is er een ingooi voor de Belgen. Rechtkant rechterkant van het veld, Chilet, die de bal uh, ja, nou ja, in de buurt van de Voer trapt. Die uh, trapt dan eigenlijk maar blind, omdat hij onder druk wordt gezet door Snijder. De bal de Nederlandse helft op. En dan gaat hij dan over de zijlijn waar Willems mag gooien. De eerste twee, drie minuten voelde hij een soort explosiviteit bij de Belgen. Uh, toen wilde ze heel graag naar voren, maakte de defensie van Nederland twee, drie kleine foutjes. En leek het een offensiefje, maar eigenlijk is dat in de minuten daarna al vrij snel weer weg. Waar de Belgen nu proberen Benteken te bereiken en dat lukt ook, is aan de rechterkant enige vrijheid. En is dat buitenspel, omdat het uh, door Benteken te lang duurde voordat hij de bal onder controle had. En daardoor Mirelas in problemen bracht, die niet meer terug kon en in buitenspelpositie staat. Maar het leuke is wel om te zien dat het allemaal koppeltjes zijn. En dat die koppeltjes heel erg uh, dicht op elkaar spelen, dat er uh, leuke, felle duels uh, zullen ontstaan. En dat je dus moet proberen, zoals dat zo mooi heet, om je mannen uit te spelen. Om de ruimte te creëren waardoor er ergens uiteindelijk iemand over moet blijven. Maar dan moet je wel de actie hebben of de splijtende pas. Voorlopig is het uitverdedigen met Heitinga aan de rechterkant van het veld. De hoogte van de middellijn van de vaart komt in de bal. Maar dat lukt verder niet. De Huntelaar probeert dan de bal onder controle te krijgen. Maar Van Malen kan op de benen blijven staan om te laten zien dat Huntelaar wegglijdt. Dan een duelletje tussen Heitiga en Schatli. Waar de assistentie er is van Van der Vaart, maar niet goed genoeg. En dan is er een mogelijkheid voor Mertens. Die speelt de bal tegen het lichaam uh, uiteindelijk van Matthijsen. En zo levert het eerste erop voor de Belgen. In een uh, buitengewoon uh, leuk begin van de uh, wedstrijd. Waarvan je normaal gesproken zegt vriendschappelijk. Ja, wat betekent het? Tot nu toe 10 minuten betekent veel. Hoekschop uh, houden de Belgen aan over. Dat gebeurt dan in het uh, begin van deze wedstrijd. De eerste hoekschop uh, van het duel. En uh, die gaat genomen worden door Hazard, de nieuweling van Chelsea. Want uh, nou ja, dat moet ook een paar centen kosten. En die mag dan nu in zijn eigen huis weer eens laten zien wie en wat en hoe. Hazard, de bal komt voor het doel, wordt weggekopt door het Nederlands Elftal via Huntelaar benen. Dan wordt de bal verlies geleden en komt het schot naar de tweede lijn van Vertongen En uh, komt die bal in de handen van Steenkleburg. Die ziet hem recht op zich afkomen. Wil Robben meteen aan het werk zetten aan de linkerkant. Robben loopt wel, maar krijgt de bal niet mee. En zo kunnen de Belgen met alle koppers blijven staan waar ze stonden. Want komen de Rode Duivels opnieuw. Loopt de combinatie tussen Chatli. En uh, Witzel wel wat uh, moeizaam, maar kan Witsel de bal ervoor krijgen. En daar is de keeper voor voordat dat Peve de spits van Genk met de bal kan komen. De voer uh, onderschept uh, de uittrap van uh, Stekelenburg. De Belgen gaan aanzetten met de voer. De voer, het uh, van de middellijn, speelt hem naar Gile. Gillet dan uh, even terug naar Witsel. Witsel, de hoogte van uh, de middellijn, uh, temporiseert even, speelt de bal via Gile terug. En dan uh, is uh, van buiten in balbezit uh, gekomen, speelt hem naar Vermalen. Vermalen. Tegenwoordig de captain van Arsenal, omdat het met Van Persie dus definitief afgelopen is na morgen. Van buiten speelt de bal even terug. Voor degenen die het gemist hebben, morgen zal Van Persie een keuring ondergaan bij Manchester United. En dan zal hij dus naar de concurrent gaan van Arsenal. Een geweldige stap denk ik voor Van Persie als hij wil dat er ooit nog een keer een prijs achter zijn naam staat. Maar hij heeft het natuurlijk bij Arsenal geweldig goed naar de zin gehad en ook heel goed gedaan. Hij komt in een voor hem in ieder geval minder beschermde organisatie. Bal in ieder geval van Willems nu richting Huntelaar kan er niet bij komen. Van buiten is groot. Dit klopt u wel dat hij eigenlijk amper hoeft aan te gaan omdat Huntelaar weg was gelopen. En Mirallas dan, de Shatli. Goede combinaties van de Belgen. Zit veel te tactisch, uh, technisch vernuft in deze ploeg. Met Vermalen nu een bal bezit Hazaar. Die in de bal wil komen en uiteindelijk is het balbezit aan de linkerkant van het veld. Vertongen die is doorgelopen, zoekt weer Benteken die wel sterk is hè, als hij de combinatie kan uitvoeren. In ieder geval oog heeft voor mensen die komen. Zo spelen de Belgen eigenlijk een beetje zoals wij dat ook willen doen. Haar zaak op nu, aardig dribbeltje. Vier mensen voorbij, maar dan de voet dwars gezet op niet misgestane manier. Door Ik denk uiteindelijk Nigel de Jong die als eerste ook meteen maar weer wegloopt bij de plek des Onhels. Alsof hij daarmee aan de scheid zegt wil zeggen ik was niet. Er zijn er eigenlijk drie nodig van Oranje om hem tot stoppen te dwingen. Uiteindelijk gaat hij bij Nijssel de Jong over de schoen. Nadat Willem zich er had mee bemoeid. Nadat Snijder de achtervolging had ingezet. En Heitik haar tikkeltje te laat kwam. Zo blijkt maar dat Chelsea daar niet voor niets heel veel geld voor heeft betaald. Voor de speler die eigenlijk groot geworden is in Lille. En nu het Belgisch elftal een aardig dingetje laat zien. Twaalf minuten ruim gespeeld. Stekenburg boetseert een muur. En de Belgen mogen een vrij schop nemen. Ik kan me herstellen, want ik dacht dat Mertens gewoon in de basis stond. Maar dat stond hij niet. Het is Hazard die in de basis stond. Waarvoor excuses. Bal bezit in ieder geval bij diezelfde Hazard. Die staat nu op enige afstand van het doel van Stekelenburg. Het zal een meter of 25 zijn op de middenas van het veld. Stekelenburg kijkt, het muurtje staat er. Die bal kan er makkelijk overheen. Gaat er niet overheen. Komt dan uh, weer terug in de voeten van Hazaar. En het balbezit uh, wordt dan gegeven weer in uh, een milieu van Nederlandse spelers. Waarbij Van der Vaart uiteindelijk de man is die hem op de buik krijgt. Narsing gaat diep. Narsing gaat diep, maar die kan hem nu niet krijgen. Huntelaar wil hem hebben. Aan de rechterkant is ruimte. Snijder loopt dat een beetje dicht. Maar uh, Robben geeft een hele goede bal. Van der Vaart kan er net niet bij. Oh. Courtois wel en er is een overtreding. En Courtois is meteen geblesseerd. En we krijgen een gele kaart, denk ik, uh, van Van der Vaart. Die daar veel minder aan kan doen uh, dan uh, dat het uiteindelijk pijn doet. Krijgt hij wel geen gele kaart? Ik hoop van. Jawel, u... krijgt hij. Ja, hij heeft, is... heeft hem al in zijn hand. Ja, inderdaad. Gele kaart voor Van der Vaart. Terecht hoor, ik vind het heel dom. Want ja. hij glijdt gewoon met een vooruitgestoken been naar de keeper. En eigenlijk weet hij al dat hij die bal niet meer kan pakken. En dan probeert hij ook nog een soort met zijn zeg maar onderbeen een beweging te maken. Alsof je schiet in het luchtledig. En juist op dat moment botst hij met de keeper. Zo ziet het ook nog wat... Ingewikkelder er eigenlijk uit, ja. uh, maar ik denk dat de schade aan de keeper eerlijk gezegd wel meevalt. Ja, als je net op tijd bent, krijg je een Van Bas de 21 juni 88 hè, tegen Duitsland. Het, is, uh, het, het, geldt, het geldt een fractie. Ja, ja maar niet slim. Uh, terecht de hele kaart, nee. want hij is er verantwoordelijk voor dat hij met de keeper botst. En die heeft daar uh, behoorlijk last van ook. Thibaut Courtois, zoals gezegd, Keeper van Atletico Madrid. Een van de velen onder contract bij Chelsea. Dat uh, geldt, meen ik even uit mijn hoofd, ook voor. We op de bank, Kevin de Bruyne. Maar die speelt bij Weer de Bremen. Volgens mij wordt hij ook gehuurd van ja, gehuurd. Chelsea. Dus dat is, uh, ja, als je geld hebt, dan kun je het uitgeven ook. En dat is uh, in Londen niet zo'n ongelooflijk probleem. Volgens mij met de keeper gaat het wel weer. Coutoir, die uh, staat voorop. Zou dat niet meer gaan? Dan krijgen we Simon Mignolet in beeld. De doelman van Sunderland. Twee relatief onervaren keepers trouwens bij het Belgische elftal. Die nog niet zoveel Interlands achter de naam hebben. Maar. Coutois kan voor, kan door. Van der Vaart is dus de eerste die op een gele kaart is getrapteerd door scheidsrechter Edkinson. En het staat in het konink Stadion in Brussel na kwartiertje 0-0 bij belgië Nederland. En langs de lijn. Op één. Morgen om 7 uur.